12 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedemiddag, politie spreekt van ontwikkelingen in zaak Vermiste Broertjes. Drie fietsers doodgereden in Limburg. En lof voor optreden Anouk op Songfestival. En dan het weer. De zon schijnt flink, maar zowel in het noorden als zuiden ook bewolking. En vooral in Zuid-Limburg maakt later kans op een enkele bui. Het is ongeveer 18 tot 21 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er van tijd tot tijd regen. En het wordt dan 15 tot 17 graden. Volgens de Utrechtse politie zijn er ontwikkelingen in de speurtocht... naar de vermiste broertjes Julian en Ruben. Een politiewoordvoerder zegt dat er over een half uur meer duidelijk wordt in. In Utrecht is men nu druk bezig alles op schrift te zetten... aldus is woordvoerder, en verder wilde hij niets zeggen. Ook vandaag wordt verder gezocht naar de jongens. Langs de N-225, tussen Renen en Doorn... hebben speurende burgers vanochtend plaatsgemaakt voor gespecialiseerde mariniers... De burgers hebben hun zoekactie verplaatst naar het bos bij Camping, het grote bos tussen Doorn en Driebergen. De moeder van de vermiste broertjes Ruben en Julian heeft een open brief aangestuurd aan RTV Utrecht. En daarin bedankte ze de mensen en instanties die haar en haar familie de afgelopen tijd hebben gesteund. En in de brief bedankt ze de burgers die meedoen aan de zoektocht, de politie, de brandweer, defensie en natuurbeheerders. En ze schrijft dat de kaarten, bloemen en andere blijken van medeleven die de familie heeft ontvangen, lichtpuntjes vormen die haar hoop op een goede afloop blijven voeden. Bij een ongeluk in Meijl, in Limburg is dat, zijn drie fietsers om het leven gekomen. Volgens een woordvoerder van de politie werden de fietsers vanochtend geschept door een auto die uit de bocht was gevlogen. De automobilist bleef ongedeerd. Het is nog onduidelijk waardoor de auto in Meijl uit de bocht vloog. En ook de identiteit van de slachtoffers is nog onbekend. De politiewoordvoerder wist nog niet of er meer gewonden zijn. From the Netherlands. Uh, our eight points from Sweden go to the Netherlands. Kijk, the first acht punten zijn binnen. Die pakken we soms dus niet meer af. Ja, dat laatste was een stem natuurlijk van Jan Smit gisteravond. Uiteindelijk behouden Anouk 112 punten. En dat leidde tot een negende plaats op het Eurovisie Songfestival in Zweden. Trolsdirecteur directeur Peter Kuipers is ontzettend blij met deze uitslag voor Nederland. Voor ons was het een uh, fantastische avond. We zijn ook apetrots. trots op uh, het feit dat we de finale hebben gehaald. trots op het feit dat Anouk zo hoog eindigde bij de top 10. Ja, ook eigen apetrots. toen ik vanmorgen zag uh, hoeveel mensen erg hebben gekeken naar het programma. Ja, dat waren er 5,9 miljoen. 5,9 miljoen mensen keken naar Anouk. De Nederlanders die in Malmö aanwezig waren, waren ook dan ook net zo enthousiast. Nou, een heel mooi score, denk ik. Negende geworden. Te gek. Ja, prachtig. Geen punten van de Duitsers, ze vallen een beetje tegen. Maar... Wij hebben ook geen punten aan de Duitsers gegeven. Oh ja, oké okay dan. Maar ze zong heel vals, begreep ik. Maar, uh, nee, super. Nou, negende. Ja, dat is uh, mooi, hè? Ja, dat is echt fantastisch wat Anouk gedaan heeft. Is dat ook net zo goed als dat je gehoopt had? Uh, we hadden natuurlijk toch iets hoger gehoopt. En toen de uh, acht punten binnenkwamen stromen, toen waren we toch wel iets teleurgesteld. Maar uiteindelijk realiseren we ons dat we sinds tijden weer de finale hebben gehaald. Hè. 2004 was het laatste. En dan zo hoog komen, ik vind echt dat ze het geweldig gedaan heeft. Ik heb gewoon geen stem meer, dus ik, aan mij moet je zeker niet gaan interviewen. Hoe was het? Heel goed. Serieus, heel goed. En hoe vond je Anouk? Anouk was super. Ja, Anouk had voor mij mogen winnen, maar ik denk voor iedere Nederlander wel. Ja, je bent natuurlijk dan erg chauvinistisch. Maar ze deed fantastisch. Ik had het idee dat ze echt ook zelf overdonderd was... door enthousiasme van iedereen. En ze zong het heel erg goed. Het was prachtig. En van jou, hoe vond jij het optreden van Anouk? Ik vond het geweldig. Een van de beste. Je zag ook dat zij echt stond te genieten. Dat was geweldig te zien. En tevoren was ook van de juichen en zo. Dat was geweldig. Echt, echt fantastisch. Viel ze niet weg in al dat geweld van al die andere nummers? Nou, dat vind ik absoluut niet, want zij doet gewoon zijn ding, haar ding. En uh, prachtig, gewoon een prachtig lied. En uh, nou, ik ben heel tevreden. Ja, het te gek feestje. Ja, ja, iets minder spannend als andere jaren, want Dele Melkensond al de hele week uh, als, als winnaar uh, uh, bekend. Dus uh, geen verrassing, maar uh, ja, leuk. De winnaar had ik wel verwacht. Kunnen we een beetje trots zijn op Anouk? Ik denk dat we er heel trots op kunnen zijn, want ze heeft het echt fantastisch gedaan. Verslaggever Martijn van der Zanden. Jij was erbij gisteravond. Iedereen blij, enthousiast. Toch hè, vooraf eh, top 5 werd zelfs ingeschat, nummer 9. Dat valt eigenlijk een beetje tegen. Ja, dat zeggen we dan natuurlijk meteen weer. En het is natuurlijk wel zo, tijdens het Songfestival zelf, hè, haar optreden was echt te gek. Het was groot applaus. Dus er was natuurlijk echt wel spanning voordat de jurering de punten bekend ging maken. Maar ja, eigenlijk was de er spanning er voor Nederland al vrij snel af. Want er werd gewoon al heel snel duidelijk dat Denemarken aan kop ging. Oekraïne telde nog een beetje mee. Maar ja, Denemarken liep zo snel uit dat het eigenlijk wel duidelijk was dat uh, ja, een top drie plek er niet meer in zat voor Nederland. In de aanloop hebben we Anouk weinig gehoord. Uh, dan was ze er niet De ene keer met de goede reden soms van, um, wat is eigenlijk de reden? Heeft ze nu al iets gezegd? Nee, heel verrassend. Nog niet. Na afloop moest alleen de winnaar, dat was dus Denemarken, een persconferentie geven. En de rest, die mocht het allemaal zelf weten. Nou, Anouk had daar natuurlijk al een besluit over genomen. En dat ging ze niet doen. Ze heeft wel laten weten via een woordvoerder dat ze een fantastische avond heeft gehad. En ze heeft er nog een drankje op gedronken in de hotelbar. En daarna is ze gaan slapen. En op dit moment zit ze als het goed is in de lucht op weg naar Nederland. En om één uur, rond één uur, zal ze landen op Schiphol. En dan heeft ze beloofd dat ze even laat weten... Dat die van gaat reageren op hoe ze het gevonden heeft daar in Zweden. Gaan we haar verhaal horen. Dankjewel, verslaggever Martijn van der Zanden. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Gisteravond werd bekend dat hongerstakers in het detentiecentrum Rotterdam mishandeld zijn door bewakers en medewerkers van het intern bijstandsteam. Hongerstaker Ba zit in Rotterdam. Hij is in 1998 gevlucht vanuit Guinea. En wij spraken hem gisteren. Ik heb toch te horen gekregen dat ik uh, zou worden overgeplaatst naar uh, beheerafdelingen. Dat houdt in dat een afdeling voor mensen zijn die, die zijn in hongerstaging gegaan geweest gegaan. Dat ik uh, minder recreatie zou krijgen, dat ik uh, ook minder lucht zou krijgen. En uh, toen ik uh, dat weigerde, ik zei ik heb alle rechten, ik heb hetzelfde recht als alle andere gedetineerden. hebben dus ze mij meteen naar de isolatie gooien Met het IBT-team, met de IBT -team, met, uh, tien, tien mannen zo boven mij op met, uh, met gemaskeerde mannen. Hebben ze mij geslagen en allerlei dingen zo. Hongerstakers mogen niet voor hun protestacties worden gestraft. En ba, blijft dan ook in hongerstaking? Ik ben in totale. Mm, ik, ik was uh, vanaf 21 maart. ben ik voor het eerst in hongerstaking gegaan. Maar toen hebben ze mij ook een toezegging gedaan. Ze zijn niet nagekomen. En ik ben uh, sinds gisteren weer in hongerstaking. Mm. Ik zit nu ook uh, in isolatie. Ik ga hierover verder praten met Elke Bonsen, zij is de vertrouwensarts van BA. Um, goedemiddag. Ja, een hele goede middag. Dank u. Uh, gisteren, eind van de dag, kwam dit allemaal naar buiten. Hè? Um, heeft u hem daarna ook al gesproken? Um, nee, helaas nog niet. Ik uh, had duidelijk met hem afgesproken... en dat was ook heel duidelijk naar het detentiecentrum gecommuniceerd... dat ik hem vandaag weer zou bezoeken. Omdat ik me toch ernstige zorgen om hem maak. Hij is inderdaad mishandeld geworden in de, in, geweest in, de, in de gevangenis... Hij zit vrijdag in zowel honger als doorstaking, dus dat is behoorlijk ernstig. En hij zit in isolatie. Um, het was duidelijk gecommuniceerd dat ik vandaag weer op bezoek zou gaan. En vanmorgen belde ik eigenlijk uit beleefdheid om te melden ja, hoe laat ik langs zou komen. En toen werd mij heel duidelijk te uh, kennen gegeven dat ik niet welkom zou zijn in het detentiecentrum Rotterdam. En wat doet u nu Want ik hoor dat u in de auto zit? Ja, ik ben toch op weg naar het detentiecentrum Rotterdam. Um, want ja, ik, ik gaf duidelijk aan, ik als vertrouwensarts heb ik gewoon uh, complete toegang tot mijn patiënt. Zeven dagen in de week, 24 uur per dag. Maar ik kreeg ook geen toegang tot de mededienst of de leidinggevende, mij wou mij niet te woord staan. Uh, ik heb natuurlijk direct de advocaat uh, gebeld en die heeft de interventie proberen te plegen uh, met de leidinggevende. En ik hoop nu binnen te komen, maar daar ben ik absoluut niet zeker van. Ja, wat, wat kunt u anders doen als u niet naar binnen kunt? Nou, dit bekendmaken en naar buiten brengen... dat het wel wantoestanden zijn. Ik ben duidelijk de vertrouwensarts van de heer Ba... en hij heeft recht op uh, volledige toegang van zijn vertrouwensarts tot hem. Zeker in deze ernstige situatie... Waar hij, uh, waar hij al sinds vrijdag in doorstaking is en mishandeld is. Ik moet gewoon kijken hoe het met hem gaat. En uh, ja, ik hoop van harte dat ik uh, straks om één uur toegang krijg tot hem. Want wat als dat niet gebeurt, want als hij in doorstaking is... Uh, dat gaat veel sneller, ga je dan achteruit dan uh, bij een hongerstaking? Ja, dat en vergeet niet, de heer Ba is intermitterend vanaf 21 maart al in hongerstaking. Dus zijn uh, lichamelijke conditie was al niet helemaal uh, top, om het maar zo te zeggen. En um, ja, hij gaat straks zijn de derde dag van de dorststaking en dat is, ja, is behoorlijk ernstig. Vertrouwensarts Elke Bonze, dank u wel. En minister Opstelten, die heeft nog niet gereageerd. Die hebben gevraagd om reactie, maar die heeft nog niet gereageerd. In de Verenigde Staten is de jackpot van 590 miljoen dollar in de Powerball-loterij gevallen op een lot in Florida. Het is de hoogste prijs in de geschiedenis van de loterij en iedereen wilde meedoen. Ik ben hier om de money. te winnen. Ik had to come all the way across the desert om hier te komen. Ik weet dat ik ga winnen. ticket, dat is alles wat het just Ik heb gewoon 180 dollar's worth of Powerball. Een veel of Een beetje middelen. Als je niet speelt, dan je niet de kans op de jackpot was slechts 1 op 175 miljoen. De Powerball-loterij wordt gespeeld in 43 Amerikaanse staten. Het is nog niet bekend of de winnaar zich al heeft gemeld. Sport. Over ruime kwartier begint FC Twente tegen FC Groningen. Een wedstrijd in de halve finales van de playoffs om Europees voetbal en die houtkamp. kamp. eerste wedstrijd eindigde donderdag in een 1-0 overwinning voor Twente. Ja, finale plaats longt dus, hè? Ja, dat, daar zijn ze hier wel van overtuigd. Het leuke is ook, wat ik heb begrepen, is dat het stadion vol zit. Dat was afgelopen donderdag in Groningen zeker niet het geval. Toen was het stadion half vol of half leeg, hoe je het bekijkt. Uh, vandaag dus uh, vanmiddag in het zonnetje in Enschede uh, deze wedstrijd waarbij men verwacht. Uh, maar ja. Dat is het thuispubliek dat FC Twente makkelijk naar die finale zal gaan. Tegen of Heerenveen of FC Utrecht. In vergelijking tot donderdag. Twee wissels aan beide kanten. Eén aan beide kanten. Tim Hulsje speelt in plaats van de licht geproduceerde Chatley. Bij FC Twente. En Kostic speelt in plaats van Texera. Bij FC Groningen. Er moet een klein wonder gebeuren. Wil Groningen naar de finale gaan? Want Twente neemt die 1-0 uit overwinning. Uit Groningen mee hier naar Enschede. Over een kwartiertje dus de wedstrijd. FC Twente, FC Groningen. De motorcoureurs rijden dit weekend op het circuit van Le Mans. Moto 3-klasse is daar zojuist gefinist. Hans van Lozenoort. Hoe heeft de Nederlander Jasper Ibema het gedaan? Ja, helaas niet uh, al te best. Iwema is als 21ste geëindigd. En dat levert geen punten op voor het wereldkampioenschap. Hij zat het hele weekend al niet goed in zijn vel. Moest vanaf de 30ste plek vertrekken. En ja, dat op het circuit waar hij vorig jaar nog 7e werd. Iwema moet duidelijk wachten op betere tijden. Zijn de Tsjech Jacob Kornfeil, deed het uitstekend. Die werd 6e. En staat ondertussen ook in de top 10 van het wereldkampioenschap. In de wedstrijd die gewonnen werd door de 20-jarige Spanjaard. De, sorry, de 18-jarige Spanjaard Maverick Vinales. Hij won de race voor zijn groot Rindel. Nog een keer het belangrijkste nieuws: volgens de Utrechtse politie zijn er ontwikkelingen in de speurtocht naar de vermiste broertjes Julian en Ruben, maar ze zijn nog niet gevonden. Drie fietsers doodgereden in het Limburgse Meijel en 5,9 miljoen mensen keken gisteravond naar het optreden van Anouk op het Eurovisie Songfestival. Tot zover dit uitgebreide NOS journaal. Zometeen omroep Max met de persbureauburen. is een slim landje, vol ideeën. We gingen als eerste onder water in de Onderzeeër, vonden het cassettebandje uit en later de cd. En we zijn de uitvinders van de kunstnier, de microscoop, aandelen, de klafschaats, de sport-bh en natuurlijk de vrijdagmiddagborrel. Niet slecht voor zo'n klein landje, met grote ideeën. Verkoopt Niek Nederland het best? Of ben jij de beste verkoper van Nederland? Deel jouw verhaal op de van.nl en maak kans op de mooiste Nederlandse prijzen.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 Uit de grond van mijn hart, Leo Feijen, dank u wel. Wie ondersteunt mijn moeder na een ziekenhuisopname? Seniorservice.nl. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. En de Hijle, wat hier over de TN? De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom op de perstribune. Een programma waarin we terugkijken op de afgelopen media en sportweek. En natuurlijk ook vooruit naar wat komen gaat op die terreinen. In het eerste uur als altijd een gast uit de wereld van de media. En zometeen iemand uit de wereld van de sport. Niet zomaar iemand, Toon Gerbrands. Dit uur aard Zeeman, een van de gezichten van Brandpunt. Een programma dat met een onthulling kwam over Bulgare fraude. Een onthulling die staatssecretaris Wekers bijna ten val bracht. Met gaan we naar hoe die onthulling tot stand kwam. TV-russercent Ron van Gouwen is er natuurlijk ook met Kassie Kijkeron waarover. Als commentator, of het nou van een voetbalwedstrijd is... of van het Eurovisie Songfestival, kun je het eigenlijk nooit goed doen. Nou, zometeen ga ik toch proberen genuanceerd commentaar te leveren op de commentatoren dat over een half uurtje in kassie kijken. Onze vliegende keeper Zul van der Wart is de komende weken... bij de spelers van het kampioensteam van het EK-voetbal 1988. Nu 25 jaar geleden. Bij wie ben je deze week, Zul? Ik ben in Almelo in het Polmanstadion. Daar werkte Henrik Kruse als assistent-trainer. Maar in 1988 was hij uh, lid van de selectie van het Nederlands Elftal... wat Europese kampioen werd. Dus zometeen Henrik Cruzen. De Pesterbune.nl voor uw vragen. Twitteren mag natuurlijk ook hashtag tot twee uur, de perstribune. Max. Het was de week van Wekers. Komt hij ten val, of niet de staatssecretaris? Uiteindelijk mocht hij blijven, Aardzeeman. Zeeman. Heb je het debat gezien, bekeken? Ja, ik heb niet alles gevolgd, want op een gegeven moment dacht ik... van, ik vind het wel goed, maar zo af en toe heb ik er naartoe geschakeld. Ik heb ondertussen naar televisie gekeken, Twitter geloerd en zo... zoals het normaal gaat. Maar die affaire begon door brandpunt, zal ik maar zeggen. Daardoor kwam hij in moeilijkheden, jullie... Uh, ontrafelde hoe dat uh, gegaan is met die Bulgaren... Die ja, in, hier in combinatie de met RTL, hè, voor de duidelijkheid. Die Zeker. gingen, die gingen ja. er ook nog eens overheen uh, ja. met allerlei ontwikkelingen. Maar ja. inderdaad... De eerste, zet, ja. de, de eerste zet was het uh, beeldmateriaal wat wij aan Wekers lieten zien... over Nederland als pinautomaat, gratis geld in Holland, yes. ik, voel, ik voel me wel af, hoe kijk je dan als uh, onthuller van dat nieuws... naar zo'n debat, naar uh, de, de rol die Wekers dan ook heeft te vervullen? Met de, met de hamvraag blijft hij. Ja, uh, maar ik zat niet alleen maar te kijken naar... blijft hij wel of blijft hij niet? Want ik, wat ik minstens even, even interessant wordt was hoe, uh, vond, is hoe politici daarmee omgingen. Bijvoorbeeld het CDA. Uh, het CDA die... Uh, zes jaar geleden, of hoeveel is het... Ja. Uh, in de persoon van Job Wijn... die toeslagen hebben uitgevonden. Dus uh, ja, het, het is dan ook een, een gevoel van... Het, er is daar een tribune, uh, wekers zit daarin... en die Jena's worden losgelaten... en die proberen hem te val uh, te brengen. En wat mij dan opvalt is dat er dan heel sterk op de bal uh, wordt gespeeld. Ja. En natuurlijk, hij, hij had, uh, ja Sorry, ja, op de man. de man. En de bal wordt vergeten. Yes. En ja. uh, natuurlijk, hij had iets uit te leggen. Um, dat heeft hij niet in alle opzichten goed gedaan. Maar ik had wel een beetje het gevoel dat daardoor af en toe de bal werd vergeten. Namelijk ja. de toeslagenfraude. Maar kijk jij dan ook nog met uh, ogen van Wekers moet hangen? V vind Absolute jij daar überhaupt iets van uh, op zo'n nee, moment? Nee, nee, nee. Dat, oh. dat denk ik niet. Ik, ik, die, ik zit wel te kijken en, en dan realiseer ik me. Ik heb ook een paar keer dat gesprek teruggekeken wat we met hem hadden. Dat hebben we natuurlijk niet helemaal uitgezonden. Denk, heeft hij daar nog andere dingen gezegd? Uh, zit daar misschien nog informatie in die interessant zou kunnen zijn? Maar ik heb absoluut niet het gevoel van en ja. nou moet hij hangen. Maar het was ook de week, uh, week van uh, Anouk, onze ja. nummer 9 op het Eurovisie Songfestival. Ik dacht wel... Aard. Je lijkt het mooi te vinden. <laughs> Zou jij gekeken hebben? Ja, ik heb wel gekeken met mijn dochter ja. naar de puntentelling gekeken. De, ja, dat moest natuurlijk. Maar, maar, het uh, houdt je niet bezig. Nee, absoluut niet. Nou, ik dacht wel bij, bij de puntentelling. Die Bulgaren hadden ons wel twaalf punten. Vond de de gegeven. ik ook. Ik vond ook. Voor wat hoort wat. Nou, Zou, zeker. Nou, op, op zijn minst uh, twee. Maar ze hadden ons helemaal niks. Nee. Misschien zouden ze er niks van weten. Zou dat kunnen? <lacht> ze zijn, ze zijn <lacht> aan het feesten van ons geld ergens anders <lacht> natuurlijk. Maar ik weet niet of die Rome daar in die dorpen ook echt ja. naar het eurovisie Songfestival. gaan. Nou, nee, die bedenken al lang weer andere plannetjes uh, met andere automaten. Denk ik, als je zo mag uh, denken. Aart, we hebben jouw carrière samengevat. Mooie, lange carrière tot nu toe. Ook vooral van voor brandpunt. In uh, anderhalve minuut uh, luister en huiver. 9 minuten over 10. Dit is Hier en Nu met de volgende onderwerpen. Het is zondagmorgen 8 uur. We staan hier bij de Roemeense grens op weg naar de stad Temisoara. Niet naar de stad zelf, want daar wordt op dit moment nog gevochten... door met name de gehate troepen van de Securitate, de veiligheidsdienst. En het is levensgevaarlijk om in de stad Temisoara zelf te zijn. Enkele weken geleden heeft Joop de Nauw gezegd... ik word onder geen beding meer minister onder premier van 8. Als dat allemaal nou eerder gebeurd was, hadden we dan die... Kabinetscrisis niet gehad. Dan nog even dit. Vanaf 1 september maken Avro, KRO en NCRV de actualiteitenrubriek Netwerk. Dit was hier en nu. Goedenavond. Maandag 2 september. Goedenavond. Dit is Netwerk. Met de omstreden zaak van de man die vanuit de gevangenis het recht op euthanasie wil afdwingen. Dit was voor mij na 20 jaar eerst hier en nu en daarna Netwerk de laatste keer als ik dank iedereen die mij een boeiende tijd heeft bezorgd. In het bijzonder cameraman Matt Nielwik, met wie ik zoveel reportages heb gemaakt. En natuurlijk u, de kijkers, die voor mij Noordcijfers zijn geworden. Dit is Aleppo, december 2012. Mensen vechten om brood en nog steeds blijven de bommen vallen. Dit jaar zou het gebeuren. Syrië zou geholpen worden. Daar waren de opstandelingen hier van overtuigd. De internationale gemeenschap kan toch niet toestaan... dat dictator Assad zoveel slachtoffers maakt onder zijn eigen bevolking. Dit was Cairo Brandpunt. Goedenavond. Ja, zo gaat dat. Ja, dat je dat terug hoort, dan denk je, goed, ja, heel wat geweest. gedaan. Nou ja, vanaf 1980 in 1980, de televisiejournalistiek. Ja. Dat, dat is geen uh, kleinigheid in jaren en ook niet in inhoud. Maar laat ik het zwarte puntje er eerst maar even uitpikken, uit pikken, Aart. Weg bij de NCRV, zo na, na zoveel jaar. Dat was een vervelende periode... Ja, 2009. 2009, ja. Eh, toen heb ik de beslissing genomen om weg te gaan bij de NCV. Omdat ik vond dat iemand die zo lang in dienst is geweest... je niet op zo'n uh, manier moest wegschuiven zoals de NCV toen deed. En ja. toen heb ik uh, de consequentie daarvan genomen en ben ik weggegaan. Vier jaar uh, verder nu. Uh, is dat nog een puntje van rancune? Nee, absoluut niet. Uh, ook al niet omdat uh, ik uh, vrij snel, nadat ik weg was... werd gebeld door de KRO en die zei... we gaan iets nieuws beginnen. Of woorden van gelijke Dan strekking. daar moet je opletten, hoor. Ja, daarom zeg ik woorden van gelijke strekking. Uh, nee, de mededirecteur Taco Reisemus... Die, uh, die wilde graag opnieuw beginnen met brandpunt. En, uh, ja, en de manier waarop hij dat wilde doen, dat leek mij zeer aantrekkelijk. Ja. En uh, de rest is geschiedenis. Ja, ja, zeker. Maar wat dacht je als mens toen de KRO jou vroeg... net nadat je zo weggegaan was bij de NCR? Nou, ik dacht wat fijn dat er toch weer uh, een journalistieke uitdaging... om dat lelijke woord uh, te gebruiken uh, voor staat. Want uh, ja, het was voor mij wel een sprong in de duister. Ik nam de beslissing om weg te gaan en ik wist niet wat er zou gaan komen. Nee. Dus ik was wel blij, ja. Ja, maar ook lange neus? Die heb ik sowieso, maar die is niet... Maar trok je figuurlijk ook? Nee, dat gevoel had ik niet, omdat... ja, het is wat zwaar om te zeggen dat ik me verdrietig voelde. Daar zou er heel erg de pest over in. Tuurlijk had ik er de pest over in. Ik vond het vreselijk de manier waarop het ging, maar ik was vooral blij dat er een nieuwe kans was om mooie programma's te maken. Is dat een drive van je, de wereld in om te onthullen, journalistieke onthullen ja, te plegen... Ja. of te zijn waar het gebeurt? Ja, ik heb uh, al mijn leven lang een onuitwisbare neiging... om vooraan te staan. Waar, wel, maar waar komt die neiging vandaan? Ik, ik weet het niet. Ik, wil, ik ben nieuwsgierig. Ik ja. ben bijna ziekelijk nieuwsgierig. Ik wil gewoon weten wat er gebeurt. En als het gebeurt, wil ik vooraan staan. Jawel, maar en ook in, in gebieden waar kogels uh, rondzuizen? Ja. Maar ik ben niet iemand die verslaafd is aan de adrenaline van de oorlog. Uh, het zijn wel risico's die je neemt, maar calculeerbare risico's. Uh, het is niet zo dat ik er gelijk op, op afklap als er ergens wat gebeurt. Ik hou wel in de gaten van, is het verantwoord om er naartoe te gaan? En natuurlijk, je neemt risico's, yes, ja. maar die moet je wel een beetje in de gaten houden. En nou ja, jouw collega Fons de Poel heeft gezegd, uh, alles best, maar ik ga niet meer naar het buitenland hoor. En dat soort uh, onderwerpen. Nou, ik blijf je... lekker in het binnenland. Nou, dat is niet waar, want Fons die zit vanavond met een reportage uit Italië. Maar, ja, ik maar, dus maar een daar kun je wezen, soort. <laughs> ja. Het nee, is dus, dus niet helemaal buitenland. Maar ja, ja het is gevaarlijk. Ja. Uh, maar het zijn uh, nogmaals uh, calculeerbare risico's. Uh, en ja, it, soms laat mij natuurlijk ook wel de angst om het hart als ik in Afghanistan zit... en ik hoor opeens uh, uh, gekloppen aan een grote ijzeren poort... en dan denk ik, wat doe ik hier in vredesnaam? Uh, en die momenten moet je niet te vaak hebben, want dan gaat de angst regeren. Maar dat doet het bij mij niet. Ja, maar je kunt met jezelf nog afspreken waar de grenzen liggen... maar je hebt ook een thuisfront. Ja. En hoe ga je daar dan mee om? Ja, uh, ja, ik, ik vertel hem wat ik ga doen en ik, ik spreek met hem... En wanneer hem, je ook bent, hopelijk. <laughs> nee, ook nog. Uh, nee, en ik bespreek de risico's, maar het is niet zo dat ik dat iedere keer ga... Zij weten inmiddels ook wel dat ik geen verantwoorde risico's neem. Geen onverantwoorde risico's neem. Wat is jouw opvallendste nieuws deze week? Behalve Anup natuurlijk. Ja, uh... Ik, uh, ik ben al jaren bezig met reportages maken over, uh, over Zuid-Limburg... en met name de drugsoverlast daar. En daar is nu weer een hele nieuwe episode uh, in die soap. Burgemeester uh, Onno Ous. Hoes die heeft gezegd... van een oorlogsverklaring tegen de rechtsstaat. Nou, dat zijn grote woorden. Hij wil echte koffershophouders nu gaan aanpakken... omdat hij vindt dat zij bezig zijn om de rechtsstaat aan te vallen. Het dilemma is dat er ook een andere kant van het verhaal is en dat de stad ook recht heeft op een rustig straatbeeld ja. en op veiligheid op straat. En nu is de vraag natuurlijk, kan ik die veiligheid creëren door de coffeeshops gewoon met, met rust te laten of kan ik die veiligheid garanderen door met meer inzet op straat ja. die mensen weg te jagen? Overdrijft hij, proef ik dat in jouw woorden, de burgemeester? Nee, hij overdrijft absoluut niet. Ik, uh, ben met, ik was, uh, was gisteren ja, nog met een collega aan het praten... die was vorige week aan het filmen in, in Maastricht... en die zegt, ja, je kunt je auto niet uitkomen... of je wordt belaagd door meestal uh, Marokkaanse straatdealers... Uh, vooral uit de regio Rotterdam, die daar uh, als een gek tekeer gaan. Dus hij absolu overdrijft absoluut niet. Alleen, je moet je afvragen... heeft het zin om die koffieshops op deze manier uh, zo te behandelen... dat ze daarmee de dealers gewoon op straat drijven? Ja, maar wat is het alternatief? Het alternatief is dat je, ja, kijk, ik heb de wijsheid uh, daarin ook niet in pacht. Maar oh ja. zoals het nu, nee maar, zoals, je je, je moet, nee, maar je moet daar toch een oplossing voor gaan bedenken. Je kunt niet vanuit Den Haag zeggen van, uh, uh, jongens, je mag ze niet meer gaan bedienen... en dan lost het probleem zichzelf al op, want dat doet het niet. Uh, dat heeft gewoon te maken met het schizofrene beleid wat we hier hebben. Van, Je mag het wel verkopen, maar het mag niet worden aangevoerd. Hoe komt het daar dan? Uit de lucht vallen? Via de achterdeur? Ja, ah, dat is een waanzin. Als u vragen hebt aan Aardzeeman, deperstribune.nl, Twitter ook, hashtag perstribune. De Perstribune. Een paar zaken die opvielen in de media. De Amerikaanse journaliste Barbara Walters heeft deze week op haar 83ste 83. aangekondigd, leuk he, aangekondigd te stoppen met haar televisiewerk. Het begon in 1961 bij NBC. Ze werd daar medepresentator van de Today Show. Later bij ABC. Ze werd beroemd als de eerste vrouw in Amerika die een vast gezicht werd van het avondnieuws. Later bedacht ze de veelbekeken vrouwen talkshow The View. Ze interviewde een beetje alle Amerikaanse presidenten. Ook Fidel Castro buiten de deur dus en de Syrische president Assad. Een bekendste interview was echter met Monica Lewinsky, de vrouw die bijna president Bill Clinton ten val bracht. En nu, Barbara Walters. En op dat dag you je jezelf alleen met Bill Clinton in de chief of staff's office en you je de back van je jacket en you je de president van de USA je thongen onderwerp. Where did you get the nerve? I mean, who <laughs> does that? I'm sure as you know, and everybody who has ever been in any situation where there's flirtation, it's it's a dance. Het best bekeken interview is dit uh, geworden uit uh, de geschiedenis. 74 miljoen kijkers. Net moest jij even lachen, 83. Denk Ja, mevrouw Wolters, ja. Ja, ik zou graag nog wel even door willen gaan. En zoals het in Nederland vaak gaat, dat uh, als je de 40 bent gepasseerd... je passé bent, dat je een oude lul bent. Dat is natuurlijk uh, de andere kant van de medaille. Maar 83, dat denk ik van... Dat Ja, zie ik, mezelf, ja, ik ja. zie mezelf toch niet eindigen om achter de relator het binnenhof op te wandelen. In Syrië is een onafhankelijk persbureau opgericht, Syria Newsdesk de site zat al Arabisch nieuws en er moet ook een Engelse versie bijkomen. Het bureau moet de persvrijheid in het land ten goede komen. Het krijgt ook steun van de Nederlandse overheid... die het initiatief 300.000 euro subsidie geeft. Verslaggever Jan Eikelboom, veel in Syrië voor Nieuwsuur... vertelde deze week op Radio 1 dat hij zo zijn bedenkingen heeft. Op zich kun je natuurlijk als journalist niks hebben tegen een initiatief uh, voor de persvrijheid. Zeker in een land als Syrië niet. Maar al die keren dat ik in Syrië ben geweest, vragen de mensen daar om voedsel, om medicijnen, om wapens, heel veel wapens. Ik heb nog niemand in Syrië ooit gehoord die zegt waar wij behoefte aan hebben, dat is een onafhankelijk persbureau op dit moment. Die oorlog die is in volle gang. Mensen hebben wel wat anders aan hun hoofd, is mijn gevoel. Ik vraag me af in hoeverre dit nu inspeelt op een behoefte die er bij de Syriërs is. Is het een goed initiatief? Ik vind het een goed initiatief. Ik begrijp wat Jan bedoelt. De mensen hebben absoluut behoefte aan, aan, aan dekens en allerlei andere humanitaire uh, hulp. Uh, die krijgen ze maar mondjesmaat. Dus ik kan me voorstellen dat je je daar boos over maakt. Maar dat is vervolgens geen reden om met een... Hoewel het veel geld is, maar toch bij al het geld wat in Syrië toe gaat een relatief klein bedrag, om te zien hoe je daar onafhankelijke uh, journalistiek kunt gaan bedrijven. Of in ieder geval stimuleren om dat van de grond te trekken. Ja. Uh, ik, ik ben zelf een aantal jaren geleden betrokken geweest bij Radio De, Bango, de Banga, Radio Darfur. Uh, en en uh, ja, dat is inmiddels is dat HET de onafhankelijke nieuwsbron voor Darfurië in de regio. Je ziet dat het is ook met steun onder andere uit Amerika, Duitsland, maar ook uit Nederland. En je ziet gewoon dat het werkt. Er zitten nu uh, in Nederland zitten er zes Darfuriërs en die, die zijn de nieuwsbron voor uh, honderdduizenden mensen in dat gebied. Ja, maar het moet echt onafhankelijk zijn. Absoluut. Hè? Het moet niet voor de oppositie of, of met een schuin ogen... voor de oppositie of dubbele da, da, agenda. Dat is lastig genoeg en ja. dat heb je niet uh, vandaag of morgen voor elkaar. Maar je moet ergens beginnen en ik vind dit een goede start. De rechtbank in Amsterdam heeft een eis van Ryanair afgewezen. De vliegtuigmaatschappij eist de inzage in het ruwe beeldmateriaal... van twee documentaires van het programma Brandpunt Reporter. Het Stond eind vorig jaar een documentaire uit waarin drie gezagvoerders en een co-piloot anoniem beschreven hoe ze door Ryanair onder druk werden gezet om uit bezuinigingsoverwegingen met zo min mogelijk brandstof te vliegen. En ze vertelden ook dat ze geregeld vliegen, terwijl de piloten dus ziek of oververmoeid zijn. Ryanair-topman Michael O'Leary was op zijn beurt woedend op de Caro. The nonsense that pilots are put under pressure to take less fuel, which of course is complete rubbish. vliegen pilots fly when sick, which is equally rubbish. Uh, ...or dat Ryanair is in any way unsafe, which is totally and utterly rubbish. What we would like is a uh, retraction and an apology... ...or at least that KRO would publish the factual evidence produced by the Irish Aviation Authority... ...and the Spanish and Irish Governments. Ja, rubbish, onzin, uh, erg. Excuses moeten er komen van de KRO. Volgens Ryanair zouden de uitspraken van de piloten door die porta uit hun context zijn gehaald. In het tussenvondens wijst de rechtbank die vordering nu dus af... Aard, gaan jullie wel altijd met vertrouwen naar zo'n rechtszaak? Of kijk je er zo naar? Ja, maar je weet toch nooit wat er gaat gebeuren. Ik heb zelf ook een keer een kort geding aan de broek gehad. Waarbij ik dacht, ik sta sterk. Maar je denkt toch van: komt dit goed? Maar in dit geval, het was zo helder dat je het alleen op deze manier kon doen. Dus het verbaast mij niks. Maar ik ben wel blij dat die uitspraak is Ja, Maar het is niet zo dat je op voorhand dan denkt. in Nederlands vrijheid van meningsuiting. of je nou echt 100% waarheid vertelt. daar gaat de rechter altijd in mee. Nee, want daar gaat het nu nog niet over. Dat is een proces wat. een tweede stap die wordt genomen. Nu gaat het erom of ons materiaal zoals we dat hebben opgenomen mocht zien. Ja, dat is natuurlijk flauwekul en waanzin. Uh, want dat was namelijk te kennen dat die mensen anoniem konden blijven... omdat ze bang zijn voor consequenties die ze zouden kunnen ondervinden bij Ryanair. Veel kritiek uh, is er op het nieuwe programma Killer Karaoke van RTL 5 deze week. Daarin uh, in dat programma kunnen kandidaten geld winnen... door te zingen onder bizarre omstandigheden. Bijvoorbeeld uh, terwijl ze onder stroom staan of in een bad vol slangen zitten. Zeker honderd mensen hebben inmiddels geklaagd over dierenmishandeling. See you, brother. Volgens RTL worden de slangen niet mishandeld... maar slangendeskundige Freek Vonk zegt dat de beesten... door zo'n drukke tv-studio wel behoorlijk gestrest kunnen raken. De Voedsel- en Waardeautoriteit is inmiddels... een strafrechtelijk onderzoek naar het programma begonnen. Snap jij daar eigenlijk wel op <laughs> Ik vraag me af of, of je niet eerder moet gaan kijken... welke mensen hier worden mishandeld. Ja, kan het, ja Nee, eerlijk gezegd snap ik dat niet. Ik, ik snap ook niet dat mensen zich daarom blootstellen... maar la, dat doen ze vrijwillig. En die slangen denk ik van, ja, jongens, hou er mee op... Ja, maar dat is anders dan Stedenspel en uh, Zeskamp. Hè? Dus zoals wij dat kennen, zal ik <laughs> maar zeggen. Dat, dat waren brave nette spelprogramma's. Dat was nog net voor mijn tijd. Ja, uh, is dat zo? Kovic. Ja. ja. Huh? De, de, de, maar de, waar ik ben jij dan? Over... 56 uit, heb ik uh, Uit 56, op. Ja. Maar ja. Ik die, ja. Misschien ja. als kijker nog wel, maar toen ja. werkte je nog niet je je bij Je hebt opgeslagen. Nee. Of, of je hebt verdrongen. Of het verdrongen, dat, dat, dat zou het ook kunnen zijn. Zometeen uh, meer van Aart Zeeman. Dan horen we ook tv-rescent Ron van Gouwen. Nu vliegende keeper, Jules. En sinds een paar weken hoorde je hem in de serie Helden van het EK 88. 25 jaar na onze overwinning op het EK... vangt hij de mooiste sportverhalen. Bij het team van 88. is een goed stel, hoor. De vliegende kiep. Bij Jules, Jules van der Wart, uh, natuurlijk. Ja, ik ben in uh, Almelo, wat ik net al zei. En dan kijk ik naar een sigaarrokende Frits Korbach. Oh. En ik zie een bekertje met Henry Cruse erop staan. Dat lijkt op uh, de Europa Cup uh, of de, nee, het EK in 88, de overwinning. En een gouden medaille van hem. En nog wat andere dingen een klompen van de Heracles in 2004, 2005. Uh, Henry, 2004, 2005 was jij er ook als assistent trainer. En dat ben je nu nog steeds. Ja, dat klopt. Dat was onder de leiding van Peter Bosch we zijn gepromoveerd. Dus dat was een leuk jaar. Ja. Peter Bos is nu ook weer terug. Kijken naar die andere trofeeën. De EK uh, Beker van 1988 en dat, die gouden munt. Die zijn van jou. Waarom liggen die hier? Nou ja, Je moet ze ergens een leuk plaatsje geven waar ook uh, andere mensen naar kunnen kijken. En ik denk dat, uh, dat dit nou ja, bij raaktas wel uh, goed gepast is. Ja. Sinds wanneer liggen ze hier? Oh, dat, volgens mij liggen ze nu onderhand al een jaartje of drie, denk ik hier. Drie vier leuk voor de mensen, denk ik, voor de oudere mensen als ze dit zien. Word je daar vaak op aangesproken nog? Met name de oudere mensen, die, die weten het wel. De, de jongere generatie, moet ik zeggen, die hebben niet meer echt het idee van dat ik daarbij heb gezeten bij die groep. Het ja. betekent heel veel voor je, denk ik, hè? Nou ja, het is een hoogtepunt in mijn carrière geweest. Dus uh, dat je deel mag uitmaken van een groep die, uh, die zo goed was. En die dan uiteindelijk ook nog de Europese kampioenschap wint. Nou ja, daar uh, moet je alleen maar trots op zijn. Het ja, moet voor jou ook helemaal bijzonder zijn. Want je was geen speler van Ajax, Feyenoord, PSV, maar bij Den Bosch. Dat klopt, dat klopt. Ja, nou ja, dan maakt het misschien nog wel unieker dan. En uh, de prestatie nog uh, des te meer hoger. Daarom ook heel blij dat ik uh, toegeselecteerd geselecteerd was. Ja, je was ook een groot talent. Uh, je hebt een hele mooie carrière achter de rug. Ruim 500 wedstrijden, meer dan 100 doelpunten. Mensen die het willen teruglezen kunnen dat op internet wel. Dus dat hoeven we zo niet meer bij te houden. Maar dat EK van 88, wat is jou het meest bijgebleven? Nou ja, wat me meest bij is gebleven was wel de halve finale tegen Duitsland. Dat was wel het, uh, het hoogtepunt, moet ik zeggen. Neem niet weg dat het tegen Rusland in die finale ook een uh, mooie wedstrijd was, maar tegen die Duitsers was op zich uh, en, en dan winnen. En de manier waarop, dat was gewoon een geweldige prestatie. Is dat ook het hoogtepunt uit jouw carrière? Of is het misschien toch een kampioenschap met Heracles? Want je komt hier uit Almelo? Nee, het hoogtepunt moet ik zeggen, dat was toch wel uh, de mensenmassa die ik heb meegemaakt uh, in Amsterdam door de gracht heen. Dat vond ik zo overweldigend dat ik daar gewoon uh, nou ja, nog steeds kippenvolg van krijg als ik eraan terugdenk. Als je dan nog meer terugkijkt aan, aan die periode, je was als voetballer een linkspoot. Heb je er alles uitgehaald wat erin zat? Ja, dat zeggen wel eens meer mensen. Ik weet het niet. Ik, ik bedoel, mocht ik uh, teruggaan in de tijd, dan zou ik het misschien op dezelfde manier doen. En uh, nou ja, misschien had ik af en toe een verkeerde keuze gemaakt voor een club te kiezen. En, maar dat is altijd achteraf. En ik weet ook niet dat je terug moet kijken. Je moet vooruit kijken. En ik vind dat ik een leuke keer heb gehad en daar ben en, en ik trots op. Nou, je bent echt een echt voetbaldier, hè? Ik ben wel een voetbaldier, ja, maar ik, ik sta er mee op en ik ga ermee naar bed toe. Ja, en hoe lang nog? Ik hoop nog heel lang. Ja, maar dat is ook het leuke, hè? want in de tweede gedeelte gaan we wat langer praten over het EK van 88 nog. Uh, wat het allemaal uh, met je gedaan heeft en hoe je erin staat. Dus zullen we zo meteen uh, verder praten? Dat ja, komt helemaal goed. Hendrik Kuze, assistent trainer vandaag de dag bij Heracles. En als beloofd, u hoort straks meer van hem over dat EK 88. Twente-Groningen, dat is de wedstrijd uh, op weg naar Europees voetbal voor uh, misschien wel Twente, Andy? Ja, die kans zit er wel in want Twente staat eigenlijk 1-0 voor na de 1-0 overwinning in Groningen afgelopen donderdag. Nu staat het nog 0-0. Eerste kans was voor Twente via Hulscher, maar Bizot, de keeper van FC Groningen stond goed op zijn plek. Het staat dus 0-0. Uh, lekker vol stadion. Dat is uh, wel eens anders bij play-offs en in bekerwedstrijden bijvoorbeeld. Maar hier is het uh, goed gevuld in de Enschede. Het staat dus 0-0. En de beste kansen voor FC Twente uh, in deze wedstrijd. Maar ook om verder te gaan richting de finale van de play-offs voor Europees voetbal. De gast Aert Zeeman van KRO Brandpunt. Aert de laatste weken moest staatssecretaris Wekers. De naam viel al eerder vechten voor zijn politieke carrière, mede door onderzoek van Brandpunt. Fragmentje uit de reportage van ik denk een maandje geleden. Als de dorpelingen van Ivanski, diep in het Bulgaarse platteland, geen ruzie hadden gekregen over geld, was het waarschijnlijk nooit naar buiten gekomen. Een grootscheepse fraude met Nederlandse sociale voorzieningen. Leuker kunnen we het niet maken, daar denken de Bulgaren kennelijk anders over. Ja, uh, maar uh, het lachen moet ze, wat mij betreft snel vergaan. Wat blijkt? De meeste mensen in Ivanski hebben een Nederlandse bankrekening... waar de Nederlandse Belastingdienst, huur en andere toeslagen op stort. We willen weten wat er precies aan de hand is... en vragen onze correspondent in Ivanski te gaan uitzoeken... hoe die mensen aan een Nederlandse bankrekening komen. Ja. En hoe komt brandpunt aan dit nieuws? Wij zijn getipt door een Nederlandse kijker in Brandpunt. Oh, sorry. Ja, van in, Bra uh, in, Bulgarije. Nee, in, in Bulgarije, sorry. Ja. Ja, brandpunt zit zo in mijn hoofd dat ik bij iedereen in het wil zeggen. Nee, een uh, Nederlandse kijker in Bulgarije die ontstipte en zei van... er is hier iets uitgezonden, ik weet niet precies wat er aan de hand is... maar volgens mij deugt het niet. Ik zie allemaal die NG-pasjes door de beeld schuiven. Wat is er aan de hand? Kunnen jullie daar eens naar kijken? En ja. dat hebben we vervolgens gedaan. Ja, maar hoe, hoe doe je dat dan? Dat was een hoop gedoe, want we hebben een hele dag een zwetende tolk bij ons gehad... die eerst het Bulgaars moest vertalen. Kwamen we nog steeds niet uit. Het, uit. het was voor de Bulgaarse tv natuurlijk. Uh, ja, wist dit niet wel wat, wat, wat zorgvraag? Was. Voor hen was het alleen interessant om het Bulgaarse verhaal te laten zien. Maar wij moesten laten zien, wat is hier aan de hand? Uh, we hebben de hele reportage hebben vertaald. We zijn naar al de instanties toe geweest die daarin werden genoemd. De gemeente Dordrecht werd genoemd, Rotterdam werd genoemd, uh, de Fiot. Maar het werd nog steeds niet duidelijk. We hebben ook aan de Fiot gevraagd, kennen jullie het probleem? Wilden ze niets over zeggen? Achteraf blijkt dat ze wel degelijk op de hoogte waren. Uh, dus wij moesten uiteindelijk zelf naar dat uh, gebied toe. We wilden ook niet over één nacht ijs gaan. Want als je iets beweert, dan moet het wel kloppen. En dat komen we natuurlijk wel vaker tegen bij onderwerpen die we maken. Met name onderzoeksonderwerpen. Je moet echt goed uitzoeken. En dat kost tijd en dat kost soms ook geld. En dat was uh, ja, in ons geval wel de overweging. Sturen we iemand naar het gebied toe? Ja. Dat is 400 kilometer van Sofia. Dat hebben we uiteindelijk gedaan. Uh, en krijgen we er dan beweging in, in het onderwerp? Ja. Pas dan hebben we er in beweging ook in gekregen, want hier in Nederland kwamen we er gewoon niet uit. Uh, we moesten echt naar het gebied toe en ter plekke uitzoeken wat er geweest is, wat er gebeurd is en uh, hoe er misbruik werd gemaakt van, van de fraudes. En pas nadat we er zelf geweest, zelf geweest waren, konden we het verhaal uh, uitzenden omdat alle puzzelstukjes toen in elkaar vielen. Maar hoe kwam je daarachter, daar, dat, dat er sprake was van fraude en door wie? Uh, door met de mensen te praten. en ze dus vragen vragen vragen. dat gewoon toe aan ja, jullie. ja, maar die zaten er ook helemaal niet mee. Die, uh, die hebben dat ook helemaal niet als fraude gezien. Dat is toch bij jullie normaal? Je krijgt, in Nederland krijg je geld als je daar bent of als je daar woont. Dan krijg je gewoon geld. Of als je, uh, uh, ja, als je daar in een huis woont en, uh, en je hebt een girorekening, dan krijg je daar geld op gestort. Ja, zo dan... gaat dat bij jullie. <laughs> of ja. ging dat, moet ik zeggen. Hoop ik dan. Ja, maar ja, ja, daarmee belazeren ze jou natuurlijk ook als ze dat zeggen. Ja, dat, zo gaat, dat is heel legaal. Mm. Dat is zo legaal als de pest natuurlijk. Ja, dat, dat weten ze kennelijk ja. wel, maar ze hadden in ieder geval, en dat was je vraag, geen enkele schroom om daarover te vertellen. Nee. Ze hadden niet uh, het behoefte om te denken van, we hebben iets illegaals gedaan en dat moeten we verbergen, daar willen we niet over praten. En dan ga je naar staatssecretaris Bekers van Financiën, die uh, die zaak in de gaten moet hebben, in ieder ja. geval, en die zegt, ik weet van niks. Ja, kijk, daar is een aantal weken overheen gegaan omdat we het goed wilden uitzoeken. In de tussentijd hoorden wij ook dat collega's ermee bezig waren. Ja, RTL onder uh, RTL, maar ook de collega's van Nieuwsuur. Omdat wij terughoorden van de instanties in Nederland waar uh, we onze vraag neerlegden. Van, uh, zijn jullie van Nieuwsuur of zijn jullie van RTL? Nee, we zijn brandpunt. Toen dachten we, oeit, uh, de collega's zijn er ook mee bezig. Uh, dus op een gegeven moment moesten we het in een stroomversnelling brengen. Uh, dus toen wij die informatie hadden, uh, zijn we uh, in die week direct daar verder mee aan de slag gegaan zijn naar Rotterdam ge gegaan. Hebben daar bevestigd gekregen van wethouder Karakous. En zijn vervolgens toen naar Wekers uh, gegaan. En hebben gezegd van dit is er aan de hand. Uh, wilt u daarop reageren? Nou, dat wilde hij. Ja, en nou, dat, dat heeft <laughs> hij geweten ook. Ja. Hij wist van niks. Nee. Ja, ja. Denk, wat, oh, ik moet even een doelpunt halen bij Andy. Vind je goed, hè? We hebben nog voetballen. Andy. Ja, doelpunt voor FC Twente. En het is notabene de linksbek. Met een droog maar goed schot. Edson Braafheid die scoort voor de thuisploeg, de Tukkers. En zo staat het nu al 1-0 voor FC Twente. En na die 1-0 overwinning in en tegen FC Groningen... Uh, ziet het er nu wel heel erg goed uit voor de NCD'ers. Want nu 1-0 voor, afgelopen donderdag 1-0 gewonnen. Ja, dat zegt genoeg. Dat betekent dat FC Groningen minimaal twee keer moet gaan scoren. En dat zal niet makkelijk worden. FC Twente leidt door het doelpunt van Braafheid met 1-0 tegen FC Groningen. Zeg maar, dan, uh, dan kom jij uh, bij Wekers met de camera en die weet ja. van niks. Wat denk je dan? Um, op dat moment was ik daar eerlijk gezegd niet zo mee bezig. Um, nee, dat klinkt misschien raar... maar dat is een vraag die achteraf pas is mm. gekomen... op het moment dat RTL ook met de onthulling kwam... dat hij van geweten moest hebben. Um, wij waren op dat moment bezig met de reportage... Uh, over wat er was gebeurd in Bulgarije en wat hij daarvan vond. Um, en op dat moment speelde die vraag namelijk niet zo... of hij daar meer van geweten moest of kon hebben. Dat kwam in een latere fase, wat RTL overigens goed gedaan heeft. Ja, nee, Maar dan komt de staatssecretaris dus in zwaar politiek uh, tijden uh, terecht. Ja. Dan moet je ook, uh, ook, ook, ook weer uh, gaan volgen natuurlijk. Dus uh, nieuws maakt nieuws hè, op zo'n zo moment. Ja, um... Eerlijkheid gebied daar ook weer te zeggen dat wij zenden één keer per week uit. Dus op het moment dat wij het uh, verhaal hebben gemaakt, het aan de kaak hebben gesteld, dan nemen de nieuwsrubiker het over. En uh, ja, uh, die hebben er dan ook voor gezorgd dat het in combinatie met het verhaal wat wij brachten een, een, een grote zaak werd. Ja. Maar, maar ben je, ik bedoel, je doet je journalistieke werk... Ja. maar ben je dan niet net als ik als kijker uh, verbijsterd over het feit... dat je zomaar een zorgtoeslag of weet ik wat kan krijgen van de Nederlandse overheid... zonder dat er iemand eerst even onderzoek doet? Ja. Nou, of je daar recht ja, op hebt. Ja, natuurlijk. Ik maar... krijg nooit wat. Nee. En jij ook niet, denk ik, als je wat vraagt. Nee. Maar als je uit Bulgarije komt, dan hang je aan alle automaten. Ja, maar niet. Want het lijkt alsof alleen maar de Bulgaren de boosdoeners ja, zijn. Ja, ja nee, maar vorige week hebben wij een verhaal gemaakt over zorgfraude. Instellingen die mensen op papier zieker maken. om daarmee ja. meer geld binnen te krijgen. Dat is weliswaar voor hun patiënten. Maar dan heb je het ook over fraude. Ja. Overal waar je, waar je dit soort uh, mechanismen hebt, dat de overheid geld. Uh, geeft, ja, dan moet je dus heel erg alert zijn op het, fout, op het feit dat de takken mislopen. En, en wij als, als onderzoeksprogramma uh, uh, moeten kijken van uh, uh, waar, waar kan het mislopen en dat moet je onderzoeken en ja. uh, aan de kaak stellen. Je, bent, je, je, je noemt met nadruk onderzoeksprogramma, hè? Ja. Niet, niet meer als je zegt dit is een Nee, no, Nee, maar, maar wij, wij hebben drie poten. Uh, uh, we, hebben, we verrichten onderzoek. We uh, willen graag wat bovengemiddeld aandacht besteden aan het buitenland. En we willen reportages uh, brengen die we uh, ook met bovengemiddelde aandacht voor het beeld kunnen verbeelden en, en daarover verhalen kunnen vertellen. Dus die drie zaken, ja. mooie beeldende verhalen... Eh, onderzoeksjournalistiek en aandacht voor het buitenland, dat is brandpunt. Ja, dat, dat, is, dat is een mooi gegeven, laten we zeggen een mooi, mooi missie statement. Maar wil je dan ook permanent, als het kan, de 101 teletext halen op nee, zondagavond? Nee, Ik, ik ben. Ik, het is wel belangrijk dat het gebeurt. Waarom? Um, omdat je moet laten zien dat dat soort dingen belangrijk zijn... om boven water te halen. Maar... De, tegelijkertijd uh, ben ik niet zo van, uh, van het gezelschapsspel voor journalisten... Uh, dat je altijd op 1-0-1 moet staan of dat je je collega's te snel af moet zijn. Het feit dat het boven water komt is natuurlijk het allerbelangrijkste. En het zal de kijker of de lezer in feite worst wezen. Of die dat het als eerste in de Telegraaf leest of in de ja. NRC. Dat het boven water komt is belangrijk. Maar tegelijkertijd voor een programma als het onze is ook belangrijk... om te laten zien dat je bestaansrecht hebt. Dus dat je met dit soort dingen uh, bezig bent. Ja. Nou ja, inderdaad, je bent zelf een, medium, een nieuwsmedium, dus je hebt een ander nieuwsmedium niet nodig om te laten zien dat je nieuws hebt gebracht, zal ik maar zeggen. Ja, dat, dat lijkt ja. me inderdaad een, een merkwaardig uitgangspunt. Wat ik nog gekker vind, is dat je het al vooraf meedeelt aan 101, of aan wie dan ook, wat je nieuws is uit de uitzending die pas over zoveel dagen komt. Dat gebeurt ook, hè? Uh, nou, meestal doen we het op de dag zelf. Ja, jullie niet, maar Zembla bijvoorbeeld, dat hele programma dat ligt op straat voordat het uitgezonden is qua nieuws. Iedereen ja. is al mee aan de haal, Kamervragen. noem het maar op. Ja, op. dat ze toch een soort van bus willen creëren... om nee, het dus met een goed Nederlands woord te zeggen. Nou, om, in de hoop om daarmee uh, meer kijkcijfers... Hmm. dat snap ik wel. Ja. Op het moment dat het... in, de, ja, wat, maakt het toch niet uit op welk moment je het uh, naar buiten brengt. Als je daarmee voor zorgt dat er meer mensen naar jouw programma willen kijken... Ja, maar ik, ik, wil, vindt... ik wil verrast worden door een programma... en als, als het nieuws er al af is aan alle kanten... en al ingehaald door Kamervragen en weet ik wat. Nou, maar ik wil hmm. ook zien hoe het dan uh, in de praktijk in zijn ah, werk okay. gaat. Dus ik wil dan Jij wel Jij bent nog wel een kijker? Ja, ik ben een, absoluut een ja. kijker net, eh, buitenland is een belangrijke pijler ook, ja. bij, bij Karo Brandpunt. Dat zijn dure uitjes natuurlijk. Ja. Net zei je, 400 kilometer naar Bulgarije. moet je toch van het duurste land van Europa zijn. Ja, maar ja, als je dan kijkt wat het uiteindelijk oplevert. Weet je, er wordt vaak zo'n beeld geschetst van de publieke omroep... dat ze een geldverslindende bende in... Nou, daar wil ik niet heen, hoor. Maar ik begrijp het wel. Nee, maar ik wel. Want dat kost nu één keer geld. Als je zo'n programma maakt, als je onderzoek doet, als je buitenland... als je daar aandacht aan wil besteden op een serieuze manier... dan kost dat tijd en helaas ook geld. Dat mag je niet zeggen in deze tijd van bezuiniging. maar het is zo. Nou, dat begrijp ik. En daarom was mijn vraag heeft de KRO straks in die bezuinigingsrondes die eraan komen nog wel geld over voor dit soort onderwerpen? Ik denk het wel, want de KRO heeft dat als een belangrijke prioriteit uh, gezien. En uh, ja, uh, het feit dat ze met brandpunt weer begonnen zijn geeft al aan dat ze die, serieux, dat ze die taak van de journalistiek en de onderzoeksjournalistiek heel serieus nemen. Ja, maar, Daar ben ik als... erg blij mee trouwens. Ja, ja, maar de KRO gaat er straks niet meer alleen over, want het gaat samen met de NCRV na 1 januari wanneer is 2014. Ja, met de KRO is het nooit alleen overgaan. Het is natuurlijk altijd wat Zeker. mogelijk is binnen de, binnen de NPO. Dus... Mm -hmm. Maar goed, de mate van autonomie kalft wat af als je een nieuwe partner krijgt. Nog dan kun je alleen maar sterker worden. Dan kun je namelijk zelf bepalen wat je gaat doen. Ja, dus dan ten, dat... ja, kun je zelf. Maar dat, tenzij de NCV zegt, wij geven prioriteit aan altijd wat. Dat, dat, dat, zou, dat zou kunnen, maar dat is nog nee. zo ver weg. En ik, ik denk dat die nieuwe organisatie... die kan gewoon zelf bepalen wat ze willen gaan uitzenden. In overleg natuurlijk met de NPO, maar dat is weer een heel ander verhaal. Ja, nou ja, tenzij, uh, ja, tenzij er weer een nieuw netwerk ontstaat. Dat zou zo <totstuk> nah, we kunnen, te basis, nee, he, op, de, op de randen van de golf. Nee, er, er is veel gebeurd in de afgelopen periode... dat ik uh, binnen de journalistiek zie. maar, ja. maar zo gek gaat het toch niet worden. Maar nee, ik maar hoop. goed, ik, ik begrijp dat Nieuwsuur bijvoorbeeld uh, straks... ook op uh, zondag gaat uitzenden. Ja. Ja, die, die plannen zijn vergevorderd. Die gaan, uh... Kijk, ik ben een fan van nieuwsuren. Er kan mij niet genoeg nieuwsuren op televisie komen. Maar tegelijkertijd verbaas ik me erover dat daardoor het programma van ons... Hè, dat, dat, dat, dat moet scoren, nou dat doet het. Het moet uh, dingen onthullen, nou dat doet het. Uh, dat wordt dan richting de randen van de nacht geschoven. Dat snap ik dan weer niet. Hoe gemakkelijker dan met dit soort programma's... Die, en wij zijn niet de enige hoor... maar uh, die bewezen hebben uh, dat ze op dat gebied een bepaalde kracht hebben... Ja, dan wordt gewoon weer naar links of naar rechts uh, meegeschoven. Dus nieuwsuur op zondagavond van 10 tot half elf. Ja. En, en, en dan vast. daarna kan En dan brandpunt. Dan daarna brandpunt. En het is al zo'n programma waar je gewoon uh, bij moet blijven die zondagavond. Uh, de werkschoenen worden klaargezet uh, uh, voor de maandag. Dus ja, als het dan over de uur heen gaat, ik hou me hard vast. Uh, restencent, TV, recessent Ron Vergouwen, die gaat, uh, gaat nu zijn rubriek Kassie kijken ten gehoor brengen. Het gaat over uh, commentaar zei hij op commentatoren. Kassie kijken met Ron Vergouwen. Het is een heel geliefd baantje bij de televisie... maar tegelijk kun je het bijna nooit goed doen. Ik heb het over het vak van commentator. Want ben je te veel aan het woord, dan is het irritant. Te weinig is ook weer niet goed. En je moet ook nog zorgen dat het informatief is, maar wel origineel. Nou, iedereen heeft zo zijn eigen favorieten. Bij NOS Sport vind je bijvoorbeeld Jeroen Gruter fantastisch... of je zet hem uit. Bij RTL zit de eigenzinnige Leo Driessen... die deze week de finale van de Europa League mocht verslaan... Zoals altijd, op zijn dooie gemakje. Prachtig begin van de, de finale. Ja, welke finale, Leo? Leo, kan iemand nieuwe batterijen in Leo doen? Finale tussen Benfica. Leo, Leo, is je blaadje gevallen. Hallo. Benfica tegen wie? Chelsea. Ja, als het nou een opgenomen samenvatting is, dan weet Leo zich altijd heel goed te onderscheiden. Met wat humor. En ja, je houdt ervan of niet. Maar zoals gezegd, bij een wedstrijd zoals deze, dan leunt hij gewoon lekker achterover. Die kijker, die zoekt het maar uit. Cardoso wil doorlopen en uh, loopt dan tussen twee. En ga je eens zien wat er gebeurt. Ja, dank je de koekoek. Ik heb helemaal niks gezien. Ja, die zit erin. Die er zo. Oh ja, nee, die goal had ik dan weer wel gezien, Leo. Leo geeft ook graag wat extra informatie. Alle wissels gedaan, de laatste dus uh, niet vrijwillig. Nou, dat is tenminste duidelijke taal. Alle wissels gedaan. Maar ik heb ook even gekeken hoe zijn Vlaamse collega Filip Joos... van de VRT dat precies verwoordde. Jardel gaat onze positie overnemen. Jezus heeft onze apostelen gebruikt op de bank. Nou, Leo, dat is toch een originelere tekst. Hè? En hé, hey, daar komt Jean-Marie in beeld. Nou, Filip Joos, dat vraagt om een grapje. Toch? Ah, kijk, Jean-Marie zegt, kijk, ik ben een goede doelman geweest. Wie ben jij? John Terry in Conclave met Jean-Marie Pfaff. Kom jij er nog overheen, Leo? Terwijl Jean-Marie Pfaff laat zien dat hij uh, Jean-Marie Pfaff is. Hmm. Ja. Leo, heb je nog uh, originele slotwoorden voor deze wedstrijd? En het zal in ieder geval in dat vak, daar waar de Chelsea fans zitten, nog lang onrustig blijven lang onrustig blijven. Dat is ook niet echt origineel, hè? Maar ja, het is ook lastig natuurlijk, zo'n live verslag. En als een programma van tevoren is opgenomen... dan kun je natuurlijk veel beter je woorden kiezen. Al kun je dan ook nog doorslaan in meligheid. Zo heeft de tros al jaren lachenbekje Tom Blom in dienst bekend van Talanterzee en in de Lucht, en nu ook met het Tros Stedenspel. Nog een zwemvliezen. Maat 50, zo'n beetje, dat werk werd vroeger gemaakt bij Verolme, de beroemde oude scheepswerf. En dat beweegt niet makkelijk, kijk eens even aan. Met... Ja, nee. Ja, zit niet, ik hier nou naar Martjes, het Tros Stedenspel maar, te, maar, te kijken of de grote Tomblom-show? Gaan die bellen maar door met visvangen. Ja, haha, kijk hier, het lijkt of je niet vooruit komt, dus ga je dan weer te snel, hè? En let ook eens even op de pak, kijk, kijk eens met die handjes, ja, handjes. Ha, penguins hebben geen handjes. Ja, en hoewel ik persoonlijk kromme tenen krijg van Tom, probeert hij er tenminste nog wat van te maken. Hoe anders was dat deze week bij het Songfestival? Het leek wel of Daniel Dekker en vooral Jan Smit tros corvée hadden. Je ziet toch dat uh, zingen en, uh, en dansen moeilijk samengaat. Het, uh, het einde was uh, verre van zuiver. Ze is nog maar 18 jaar. Het is allemaal een beetje vlak en een beetje slap. Ja. Een liedje is ook best aardig, maar het is een beetje simpel. En eigenlijk heb je het na één minuut wel gehoord. Het stelt muzikaal niet heel veel voor. En ik denk dat mijn dochter hier zelfs niet meer blij mee maakt. Hij zingt uh, niet constant, of eigenlijk wel constant, want het is steeds vals. Kritiek leveren mag, maar of Jan Smit nu de aangewezen persoon is om iets te zeggen over simpele liedjes. Bij de BBC hoorden we het andere uiterste bij de commentatoren. Daar was alles fantastic, maar bij de buren was het ook een stuk meliger. Dat um, so was goed. Ik interview someone en in een left. Oh, That's good. bit of Eurovision drama there going out. He is the oldest ever contestant in Eurovision. Older even than Engelbert Humperdinck. I have a question. Do you think that song is about coming out? I don't know. Why has he got gaffer tape on his suit? I don't know the answer to that. Perhaps they don't have buttons in Macedonia. Ja, maar gelukkig drukten onze Daniëlle en Jan ons regelmatig op het hart dat zij het ook heel gezellig hadden. Vuurwerken op het zonnefestival. Ik een beetje merdig van, heb je hebt het niet? Ja, het is natuurlijk een beetje uh, terug in de tijd. Maar goed. Ja, maar veel bevlogenheid spatte er niet echt af. buiten alle Wikipedia feitjes om. Gelukkig haalde Anouk wel de finale. Want toen werden Jan en Daniel opeens wakker. wil natuurlijk een feestje vieren. Want ja, het is al zo lang geleden. Ik heb nog een fles aan in de auto. Dus goed zo jammer. Ik heb die gisteren niet opgedronken. Voor mijn gevoel wel namelijk. Ja, bij onze zuiderburen van de VRT. was het trouwens niet veel gezelliger in de commentatorhokken. Daar werden dan weer wel grappen gemaakt, maar die werden gewoon voorgelezen van Twitter. Op Twitter zeggen mensen, volgens ons zat er een zingende vrouw onder die jurk. Dat zou kunnen, dit was toch wel een prestatie. Nee, commentaar leveren is lastig en als je grappen wil maken, dan moeten ze ook wel echt leuk zijn. Bij de finale hadden ze bij de BBC in elk geval gisteren zwaar geschut ingezet met de komiek Graham Norton. This is Romania. Ja, zoals gezegd, commentaar hoeft helemaal niet grappig te zijn... maar in het geval van het Songfestival... kan het de avond tenminste nog enigszins draagelijk maken. kijken met Ron vergouwen. En uh, alles wat Ron zojuist besprak, terug te horen... alle fragmenten te zien op deperstribune.nl. Andy, 20 Groningen... Ja, ik durf amper nog iets te zeggen. Het is 1-1 geworden. Oh, uh, doel... <laughs> nee. Nou oh. ja, ja. <laughs> je wordt uh, makkelijk uh, afgebrand. Uh, uh, eenvoudig in dit geval. 1-1 de stand. FC Twente, FC Groningen. Uh, de 1-0 was van braafheid. De 1-1 ook. Maar dan in eigen doel. En dus uh, staat het weer gelijk. En dat kwam eigenlijk uit het niets. Na een voorzet van Bakuna was het uh, braafheid die een eigen doel uh, schoot. En uh, daarmee de strijd weer openmaakt. Bakun. Zelfs een beetje in het voordeel van Groningen. Het staat 1-1 bij FC Twente, FC Groningen. Het is genoteerd, Andy, en we volgen je op de voet, uiteraard. Aart Zeeman, uh, Aart, er is een vraagje binnengekomen van Freek uit den Bosch. Je bent vervelend weggegaan bij de NCRV, hebben we het eerder over gehad... en nu komt de fusie eraan met de KRO, NCRV, en dan ben je weer terug. Heerlijk, toch? Ja. Nee, ik was, nee, nee, ik was overigens al langer weer in het gebouw... Ja. en de, oh. ik had geen enkel probleem natuurlijk met de collega's. Die zag ik ook iedere er dag. Ook die aardige mensen. Er werken eigenlijk alleen maar aardige mensen daar. Oh, nou weer een doelpunt. En die zijn we snel of niet? Ja, het spijt me, maar het is ja. uh, wel heel verrassend. 2-1 voor FC Groningen geworden. Andras Kirm scoort een uh, mooie counter. Hij passeert uh, keeper Bosker, schiet de bal in het lege doel. En dus leidt Groningen heel verrassend met 1-2. En dat zou betekenen dat Groningen naar de finale van de play-offs gaat. Spanning stijgt. Aart Zeeman, jij bent een voetballer, hè? een liefhebber en een uh, uitoefenaar? Ja, nog steeds, uh, Zo. maar niet, niet echt actief meer. Uh, dat wil zeggen, niet in een teamverband, ik doe het uh, op zondagochtend. Uh, helaas kon ik deze ochtend niet, want <laughs> mocht ik hier niet... Ah, het seizoen zit erop. Nee, want uh, we gaan altijd uh, nee, door. Oh, altijd leuk. Ja, Pinkster Toernooi misschien ook wel. Uh, naast jou zit Toon Gerbrands, directeur AZ. Ja, ook algemene zaken bij AZ, <laughs> moet ik zeggen. Uh, Toon, ben jij een brandpunt kijker? Uh, het ja, ja, over het algemeen wel. Ik ben, ja? kijk veel naar actualiteiten. En uh, al dat soort uh, Paul Witteman, dat soort dingen, dus de actualiteit volg ik uh, voor mij goed. Ja, dat is mooi. Aard, wat zit er vanavond in brandpunt? Uh, vanavond uh, hebben wij een onderwerp over de Nieuwe Zware Jongens. Uh, Wim Boelders, de uh, oud-politische van Amsterdam... die heeft ooit gezegd van de namen van vergeet de namen van Sam... de namen van John, het, wordt, uh, het worden allerlei Marokkaanse namen... Ja, je, je bedoelt namen klapper moment. mieren met... Ja, ja, ja, ja precies, oh, uh, ja, het, het, het zijn de Nieuwe Zware Jongens. We hebben de afgelopen tijd hebben we een uh, serie liquidaties gezien... waarbij zowel de daders als de slachtoffers Marokkanen waren... zijn de Marokkanen de Nieuwe Zware Jongens geworden. En wat is het antwoord op die vraag... Uh, ga je vanavond kijken? Want dat mocht ik voor jou niet geven op radio. Je moest gewoon kijken, je wilde je laten dat, verrassen. Uh, hallo, ga je komen. mij nou terug? Nou ja, ik ben wel benieuwd of, of de bondkragen uh, zo ver doorgroeien. Ga maar kijken, ik hoop. Okay. Hoe laat? Je bent van harte welkom. Kwart over tien op Nederland 2. Brandpunt. Aart man. fijn dat je hier was. Veel plezier uh, deze zondag. En zometeen, als gezegd, verder met Toon Gerbrands. En dan ook een vraag op ons antwoordapparaat. Ik kan er niks aan doen. Het gaat over het Songfestival. Vliegende Kiep, Jules is bij de helden van 88. Hendrik Cruz in dit geval. Dus tot zo na het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 Exclusief in Studio Itzerda. Waar gebeurden en wonderlijke vertellingen. Hoe zou hij nou bij ons in de taart terecht zijn gekomen? Ja, ik heb natuurlijk best kans. Uit. Ja, het is het dan? Ik weet niet, het Ja, familiebanden, familiegezeur. Ik was kwaad op de mythe. Op het feit dat mijn voorvaderen allemaal in een mythe hadden geloofd. Op het moment dat je geboren wordt, zijn er allemaal relaties opgedrongen waarvoor je niet gekozen hebt. Smaakt dat naar meer?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 Henri en Jojo Buitenzorg, Kwiksilver S, het waren klinkende namen uit de gloriejaren van de drafsport. In de jaren zeventig het mekka voor de gokker, nu een sport in doodstrijd. Andere tijden gaat terug naar een wereld van beroemde pikeurs, stampvolle tribunes en de paardentoto. Vanavond tien voor half tien op twee. Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar Lexens.com. Als u een boek wilt lezen dat uw leven gaat veranderen...